Wat je bitch, je wordt gepompt door je kop Tegen een wie die wijst op de fuck. Wat je fijn, bitch, je wordt gepompt door je kop Want je krijgt is stil aan de omdat je me hebt opgepakt. Wat je fijn, bitch Shaky, Chucky en, en Amsterdam Oost Dankjewel de, de, de Ja toch Kom niet knippen in de buurt, je wordt geript van je bride What the fuck, je wordt geprit voor je kind ding ding een bitch flikken je wordt omsingeld in die green green we zijn de rip rip strip bitch dat soort gasten madafuck flip je voor niks dat soort gasten fuck ja met je flip en je gasten laat bitch trippen, flippen madafuck loop op vaste tijd bitch en je wat lala oké. Okay. En okay, fuck alle bitches. Heb gedaan voor die bitches. Mate. In, in night, my heart, de nacht staan, met me grap, het jolie waard. Rook niet, loop niet, met een switch, motherfucker. 9-9 mini-glocks, dry-bye. What the fuck, wat je bij bitch, je wordt gepopt door je kop. 9-9 mini-glocks, dry-bye. What the fuck, wat je bij bitch, je wordt gepopt door je kop. Want je, je, je, je krijgt je in dag omdat je meer heb opgepakt. Wat je bij bitch,